De volkskrant, de volkskrant, de volkskrant is een kutkrant, de volkskrant is een kutkrant, het is mij niet gauw te dol. Maar als ik eens een krant lees, als ik eens een krant lees, dan wil ik ook een krant en geen papieren drol. Waar de redactie drijft op dranken zelf censuur, je krijgt de halve waarheid maar wel twee keer zo duur. De volkskrant, de volkskrant, de volkskrant is een kutkrant, de volkskrant is een kutkrant, ik houd hem voor gezien. De Volkskrant, de Volkskrant, de Volkskrant is een kutkrant. De Volkskrant heeft geen mening, de Volkskrant heeft er tien. De Volkskrant is een pokkenblad, een geitenwolle sokkenblad. Een ego kokkenblad. het lijkt wel een riool. De Volkskrant, de Volkskrant, de Volkskrant, de Volkskrant is een kutkrant. De Volkskrant is een kutkrant, geef mij maar trouw.